4 uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrig. De beurs in New York zijn een half uur geleden geopend. Op de redactie staat economieverslaggever Bart Kamphuis. Bart, hoe is de situatie op Wall Street? Ja, bij die opening lijkt Wall Street iets uh, terug te klimmen van het uh, dramatische verlies van gisteren. Er staat nu uh, bijna 160 punten in de plus, oftewel een uh, percentage van uh, 1,46. Uh, even gauw nog naar Europa kijken. In Amsterdam uh, staat de AEX nagenoeg op 0, op 283 punten. En de, in Londen is dat beeld hetzelfde. Frankfurt 2% in de min en in Duitsland een half procentje in de plus. Dankjewel Bart.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 Peters ontkent ook dat ze betrokken zou zijn... bij de ontvoering van de kinderen van haar partner. De partijtop van GroenLinks twijfelt niet aan de integriteit van Peters. Bij de Comoren zijn zeker vijftig mensen omgekomen... na een ongeluk met hun passagierschip. Tientallen opvarenden zijn gered. Het schip had motorproblemen en kapseisde een paar kilometer voor de kust van het hoofdeiland. Mogelijk was het schip te zwaar beladen. De Comoren liggen tussen Madagaskar en Mozambique.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 Op de A10 de ring West van Amsterdam richting Zaanstad voor knopend Komplein ook 3 kilometer. Op de A13 Den Haag-Rotterdam voor het Klein Polderplein 2 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 3. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Klein Polderplein 2 kilometer. Dit is radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u op deze zender Radio 1... met zoals u van ons gewend bent op dinsdag ons politieke vragenuurtje. Dat komt vandaag vanuit Hilversum, want Den Haag is nog enigszins op slot. Natuurlijk nooit helemaal, maar toch voldoende om uh, uh, uit te wijken naar Hilversum... De Kamer is weg, het kabinet is met vakantie. Er zitten meestal één of twee bewindslieden om nog een beetje het land in de gaten te houden. Maar er zijn natuurlijk altijd vragen te over. En die stellen wij elkaar hier ook gewoon. Hier in de studio is Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer. Hartelijk Goedemiddag. welkom. Paul Jansen van De Telegraaf, ook welkom. Goedemiddag. En Hans Broeken Broeke. En hij is uh, lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Welkom. Goedemiddag. Laten we even um, economisch beginnen. Het Centraal Planbureau um, liet vandaag weten te overwegen om met een tweede somberder scenario te komen voor Prinsjesdag. En dat okay. is bijzonder, want ze komen altijd met één scenario. Ja. En nu gezien de economische uh, uh, ontwikkelingen, uh, Black Monday die geen Black Monday bleek, maar in elk geval de economische onzekerheden overwegen ze toch om ja, een, een tweede scenario? Ik vond het eigenlijk een onduidelijk bericht, Paul Jansen. Wat moet je je dan voorstellen? Mag het kabinet dan zelf kiezen welk scenario, met welke scenario's aan de gang gaan? bij die Ja, begroting? Dat, dat is een goede vraag. Dat is ook de vraag die ik uh, vanochtend uh, maar even aan het CPW zelf heb uh, gesteld... want dat was een, uh, een primeur uit het Financieel Dagblad... Uh, ja, van goed vanochtend. dat je dat even zegt. Ja. Um, nou ja, het, het blijkt dat ze, dat ze uh, nog niet uit zijn. De directeur Koen Teulings, die komt morgen terug van vakantie. En dan gaan ze vergaderen en besluiten. Want hij moet er natuurlijk als baas ook wat van vinden. Of ze inderdaad met een alternatief scenario gaan komen. Um, het hoofdrekenwerk zoals ik me laten uitleggen. Zit gewoon nog in, in de MEF, zo heet dat, he, de macro-economische verkenning. Dat ja. is zeg maar de rekensommen die gemaakt worden en op basis waarvan het kabinet uh, de Rijksbegroting van 2012 uh, uh, kan opstellen. Mm -hmm. En ze gaan daarnaast overwegen ze dan om inderdaad dat, dat alternatieve scenario, een soort, soort, soort inktzwart scenario, nog eens mm. uh, de, bij te leggen. Waarvan ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat het vooral ook bedoeld is na eerdere kritiek. Uh, dat ze hebben zitten slapen uh, ten tijde van dat de bankencrisis ontstond. Om zich eigenlijk uh, van tevoren al uh, in te dekken. Juist, en ik denk dat het ja. in die richting moet worden gezocht. Want ja, een kabinet uh, houdt zich aan de mef... en die kan niet zoveel met een, een als-dan-scenario. Want dat zou betekenen dat je misschien wel extra moet gaan bezuinigen. Uh, hier betekent eigenlijk dat het uh, CPB de hete kolen bij ja. het kabinet neerlegt. En dan zou zeggen, kiest u maar. Ja, hand boeken, er komt nog iets bij, lijkt mij. Ja. Uh, men heeft altijd de mond vol. Je moet de financiële markten niet verstoren. De beleggers niet gekker maken dan ze nu al zijn. Uh, je maakt toch mensen hartstikke on onzeker. Ook nog eens boven de markten laten hangen als je, of je met zo'n scenario komt. En als je ermee komt, dan maak je toch iedereen paniekerig? Nou, laat ik vooropstellen, de CPB is natuurlijk onafhankelijk. Dus ze kunnen doen uh, wat ze willen, tot op zekere hoogte. Um, ik denk tot dat Jans op, uh, op zichzelf gelijk heeft. Uh, uh, nou ja, Ze moeten natuurlijk wel doen waarvoor ze zijn opgericht. En als dat is om andere scenario's nog te willen doorrekenen... dan bestaat die mogelijkheid er. Um, ik weet niet of het noodzakelijk is. Gelukkig is het kabinet uitgegaan van een heel behoedzaam scenario. Nu blijkt hoe verstandig dat is. Um, aan de andere kant, uh, om direct steeds op die vraag in te gaan, iedereen kan natuurlijk de, de pagina's, voorpagina's van de kranten lezen. En ja, dat er turbulentie op die markten is, nou. dat kunnen mensen allemaal vaststellen. En dat dat wellicht een effect heeft op de economie. Um, uh, ja, daar hoef je ook niet voor door te hebben geleerd om dat, om dat uh, te kunnen vermoeden. Dus je krijgt hier geen extra schokken van of zo? Ik, krijg, ik word er eerlijk nee. gezegd nog niet warm of koud van. En volgens mij moeten we even afwachten wat, wat meneer. Met zijn staf uh, morgen besluiten te doen. Deurlings. Ja. Uh, ik dacht weer een baan. Nee, nee zo snel gaat het niet met die baan. Ik toe, zelfs, ik, toe, toen ik ja. het hoorde, dacht, vroeg ik me af nou, welke, welke, welke aannames maken ze dan in het zwarte scenario ik, Lijkt me interessant. Uh, uh, wat Paul zegt is dus inderdaad: een paar jaar geleden hebben ze het uh, niet gedaan. Toen kregen ze eigenlijk het verwijt. Ik denk ook, waarom, ik als burger heb, vind het best interessant om te weten wat er gebeurt als. Nou, en dan welke aannames maken, zoals de werkloosheid Maar dat zou betekenen ja. dat minister de Jager ook een, tweede, nee, want, een hele tweede begroting moet maken. Nee, het hij een hele tweede nee, begroting moet maken. Nee, een hele scenario. Ik denk dat je dan een hele tweede begroting aanneemt. Nee, ik denk dat er dan een interessant debat ontstaat. Want waarom gaat Jan-Kees de Jager dan uit van. Uh, uh, de ene aanname, niet de andere aanname. En dan kun je politiek over discussiëren. En dat lijkt me interessant. Hm. Ik herinner me trouwens wel dat, dat bij een uh, eerdere persconferentie... ten tijde van de bankencrisis... Uh, Teulings ook toen tijdens de persconferentie twee scenario's heeft geschetst. Waarbij hij een grafiek heeft laten ja. zien van als het, het het behoedzame scenario of het meest waarschijnlijke scenario en, en het, zeg maar, het rampenscenario, wat dat zou betekenen voor de staatsschuld. Maar ik vind dat toch nog wel wat anders dan dat je nu in aanloop naar Prinsjesdag met overweegt, hè, want het is nog niet zeker, mm -hmm. overweegt met twee scenario's te komen. Mm -hmm. Want laten we wel wezen, de heer De geeft het uh, terecht aan dat het kabinet voor het behoedzame groeiscenario heeft gekozen. Dat, dat betekent dat ze er vanuit zijn gaan in alle rekensommen... dat de economie gemiddeld met 1,5% per jaar gaat groeien. Hmm. Maar als deze crisis doorzet, dan ga je dat van zo lang zal zijn leven niet meer halen. En dat betekent dat het kabinet mogelijk aanvullend zal moeten gaan bezuinigen. Ja. Maar, Ofwel maar, de lasten moeten gaan bezuinigen. Maar, maar, misschien, ja, ja, toevoegen. Ja, ik denk dat nu ook, het mag misschien ook een keer gezegd worden... toen we... Um, uh, op verkiezingscampagne waren en op verkiezingspad... waren er een aantal partijen, waaronder mijn partij... die met dat behoedzame scenario op pad zijn gegaan. Daarom kwamen wij met een drastisch bedrag aan bezuinigingen... wat toen door een aantal andere partijen... die nu in de linkerkant zitten en die nu in de oppositie zitten... Uh, voor gek verklaard. Ik feliciteer de Nederlandse kiezer met zijn verstandige keuze van toen. Want dan waren we nu namelijk veel slechter af geweest als we met die scenario's nu een kabinet zouden hebben gehad. Gelukkig is dat niet gebeurd. Maar, de, maar het kan nog gekker. Hè? Stel dat Koen Teulings terugkomt... en zeggen we, dat hebben jullie ja, zitten, terug, zin, zitten bedenken. <laughs> die <laughs> die zin, komt wel terug. Ja, van vakantie. <laughs> ja, ja. En hij, hij hoort, uh, jullie over, overwegen een, een, een, een, een zwart scenario. Dat gaan we hele, helemaal niet doen. Ja. En dan is het vreemd. Want dan krijg je de vraag... hoezo lees je zelf de kranten niet? Is er niks aan de hand dan? Ja. Dat je denkt dat het bij. Dan wordt de soep nog uh, dikker het, het wordt lastig nu om eigenlijk niet meer... van het tweede scenario ja. uh, om daarmee te Omdat komen. Als het niet maar komt, maar blijft het hangen natuurlijk. Het eerste wat er toch zou gebeuren... rond Prinsjesdag bij een persconferentie van het CPB... dan zouden wij toch als journalisten... allemaal aan hem ja. gaan vragen... Hey, uh, destijds was je, had je ook een, uh, een, een, een, een zwartschalliger... stel nou dat de groei niet uh, anderhalf... maar één procent. Mm -hmm. dus of zelfs maar een half procent. Wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er gebeuren als uh, Italië omvalt... en we wel, uh, dat steunt voor ons echt... dat geld kwijt zijn. Dan gaan we... Allemaal vragen. Ja, dan kun je het ook weten. Maar wordt er niet langzaam maar, voor, maar zeker ook een, beetje naartoe, een beetje naartoe calculate. gewerkt? Omdat uh, Jan Kees de Jager nu, ik geloof afgelopen nacht, nee, het ga, gebeurt niet altijd s'nachts. Misschien wel eergisteren gisteren of zo. Weer een brief heeft geschreven waarin hij waarschuwt mm. voor het uh, verhogen van dat steunfonds. Mm. Omdat dat de kredietwaardigheid van nu nog de hele betrouwbare landen lees, onder andere Duitsland en Nederland, ook daadwerkelijk wel in de waagschal zou kunnen stellen. Dus langzaam maar zeker worden er steeds meer uh, uh, berichten. De wereld in geslingerd. Dit is trouwens natuurlijk niet echt nieuw. Van jongens, het kan allemaal veel en veel erger uitpakken dan we denken. En ja, misschien daar maar op Dat kan, het heeft, ook, dat heeft, dat kan heeft, ook echt ja, gebeuren. Als, als, ja. Ja. Laten we wel wezen. We erom, die, de Amerikaanse een economie staat op ja. omvallen. En als die dollarcrisis dollar echt doorzet. Uh, dan krijgen we een recessie waar de, waarschijnlijk de vorige recessie nog uh, bleekjes bij, uh, bij afsteekt. Dus in die zin is er wel, uh, wel echt een probleem. Hm. Um, uh, en ja, wat betreft het, uh, het, het CPB... ik denk dat, dat, uh, dat Teulings uh, niet meer aan de keuze kan ontkomen... om, uh, om met een tweede groeiraam te komen. Hoewel wel opvallend was dat de woordvoerder van het CPB... vanochtend uh, tegen mij zei van... ja. Die, die, want een van de medewerkers had dat dan verteld tegen het Financieel Dagblad. Zei, ja, ze zaten wat te filosoferen en toen kwam dit zo ter tafel. Ja. Dus het leek toch op dat het een soort onhandigheid ja. was. Van ik die want ik betrekken... snap ook niet waarom houden ze nu hun kop tot ze een besluit genomen hebben. Dat het gefilosofeer met de benen op tafel over dit soort ja, dingen. Als dat iedereen doet... dat zou doen zouden wij geen werk meer ja. hebben. Dus, uh... nou, <lacht> morgen wordt een spannende dag in ieder de geval. Verantwoordelijke mensen, maar niet uh, hard nou. op filosoferen. over van alles en ja. nog uh, Mariko Peters, het GroenLinks-Kamerlid, heeft gereageerd. Wat is er aan de hand? We weten het allemaal langzamerhand. Maar toch nog even. Mariko, uh, uh, Mariko Peters die werkte in Afghanistan op ambassade. Die zegt een subsidie toe aan Ro Robert, heette die geloof ik, Robert, Kluiver. Ja. En dat werd later haar man. Of toen hadden ze eigenlijk al iets. En uh, die subsidie was 35.000 euro, meen ik. Uh, en iedereen uh, te kort en te lang hier. Uh, belangenverstrengeling, blabla enzovoort. Paul Jansen, ik heb haar afgevraagd... zij heeft nu gereageerd, ze heeft gezegd... dat was allemaal niet zakelijk, want dat waren hele persoonlijke mailtjes. En in die tijd gaf ze hem dus die uh, subsidie. Oh, maar oh, oh, ik ben nee, wel nee, nee, nee, nee, ze echt? zegt... het Voor de goede orde. Ze zei: het. Mevrouw Mariko Peters heeft advies gegeven aan het Prins Klaus-fonds. Okay. En het Prins Klaus-fonds... Ja. Ja, ja, ja. Nee, maar zo komen ja, nee, nee, dus terecht. de ene misverstand naar het andere. Je hebt uh, voorkomen terecht okay, vraag, Helemaal ik goed. Vind, ik vind, we moeten wel... Ja. Keurig blijven discussiëren heeft Goeie wat de lokaal elkaar Ook Houkje heeft volkomen gelijk. En ze heeft dus, ook gezegd: ja. niet, het was niet allemaal zakelijk. Ze zei: als ik het nu teruglees, is het een beetje gênant. Het ja. wordt wel wat zakelijker gekund, ja. lees ik nu. Ja. Maar, ik dacht het volgende toen, toen ik dat las. Wat is er eigenlijk aan de hand, Paul Jansen? Je gaat gewoon na of die subsidie in dat tijd... of die procedure met dat, dat prins, prins Klaus... of dat allemaal heel goed volgens de regels gegaan is. Als het volgens de regels gegaan is... wat maakt het dan er voor een fluit uit dat zij een relatie hadden? Uh, nou, op zich heb je daar helemaal gelijk in. Waar het niet dat uh, de, de schijn van belangenverstrengeling... Hè, het gaat niet om het feit an zich, maar de verdenking daarvan al... de schijn, die wordt al kwalijk genomen als het om politici betreft. Uh, maar boven... als je de regels gevolgd hebt, dan is die schijn toch weg? Uh, helemaal mee eens. Maar dan geldt ook nog eens een keer dat uh, juist GroenLinks... Uh, de partij bij uitstek in de Tweede Kamer... die altijd klaar staat met het geheven vingertje naar andere politici... Uh, vorig jaar, hè, dat heeft ook uitgebreid nu weer in de media gestaan vorig jaar toenmalig partijleider, fractieleider Femke Halsema... die het PVV uh, de wind van voren gaf... en daarbij ook sprak dat het helemaal niet gaat om... Uh, want Wilders verweren zich destijds, Geert Wilders van de, de, de PVV. Ook... Zij, zijn niet veroordeeld. Hè. Het ging met name om Sharp bijvoorbeeld. En uh, toen heeft Halsema ook gezegd dat uh, het niet zozeer ging... Uh, om, uh, om, om, om het, uh, of, of de leden veroordeeld zijn... maar dat er uh, andere principes gelden voor Kamerleden... hogere eisen worden gesteld. Net iets hoger dan aan een en dat de, de, de, En dat politici die in opspraak zijn, ge, zijn geraakt... dat die het functioneren van het parlement in de weg zitten. Nou, dat zijn nogal uitspraken hmm. van een, uh, van een uh, partijleider. Ja. En als dan uh, uh, een Kamerlid van diezelfde fractie... in hetzelfde beklaagde bank komt te zitten... Ja, dan kan je eigenlijk niet meer wegkomen met, met teksten als van... Hmm. Ik heb in tegen gereageerd en er was eigenlijk niks aan de hand. Oké van Roesel, wat Ik ben het met Paul Jans wel een, dat, dat inderdaad de hoge lat die GroenLinks voor zichzelf legt, dat dat voor Rico Peters mogelijk de, uh, het mes van Damocles kan zijn. Wat ik me wel afvraag is een paar dingen naar de aanleiding van deze hele affaire. Het begon eigenlijk in HP de tijd met de ontvoering schreef HP De Tijd van de kinderen van haar huidige partner. Ja. Dat bleek uiteindelijk te gaan om de vermoeden ontvoering. Nee, de kop van het artikel dat ging nee, het, totaal niet over ik ontbreek, belang Ik onderbreek je, het begon nog veel eerder. Want ook De Telegraaf is in ja. 2006, 2007 ja. al met deze zaak bezig geweest. Net zoals onder andere Vrij okay. Nederland. We hebben toen uiteindelijk er nooit iets over gepubliceerd. Omdat uh, een toenmalige collega van mij dat helemaal heeft uitgezocht... Het was het verhaal van die ex-vrouw, ja. ook over de zaak Peters, ja. tegen het verhaal van deze meneer Kluiver. Okay. Uh, het enige verschil, voor zover ik heb kunnen ontdekken, mm -hmm. wat er nu is, is dat die persoonlijke e-mails zijn opgedoken. Ja. Waaruit blijkt dat er een ontluikende liefde is, Toenal. om het allemaal zo ja. te zeggen. tussen die ja. twee op het moment dat Peters als diplomate moest ja. oordelen over ja. dat verzoek. Ja. Ja. Dat ja. is wel een cruciaal verschil. Ja, ja nee. maar wat ik wilde zeggen is waar het nu mee begon. Deze keer, vorige week, was ja. met de dat ontvoering. Ja. Ja. De ontvoering is mogelijk een vermoeden van een ontvoering. Dan een betrokkenheid daarbij. We weten totaal niet waar het over ging. En waar, wat mij heel erg dwars zit hierin... en waar ik als journalistiek ook mee worstel, is het volgende. Moet je je laten gebruiken... dat denk ik dat dit gebeurd is... door de kwaadheid van deze ex. We weten... Wij worden de, sorry hoor, maar uh, ik weet, wij worden de in Den Haag de hele tijd gebruikt... Ja. door deze ofgene partij, ja, maar politicus, dit is wel heel die, die privé. een boodschap ja, maar kwijt Paul, wil. Dit is heel ja, erg privé. Dus dit is maar heel erg privé. Ja. We weten, we weten. Laten we de politicus even aan het woord ja. laten. Ja, is het lastig om daarop te reageren, hand ten broek, omdat het om een collega Kamerlid gaat? Um, nou, aan de ene kant wel, omdat je natuurlijk... Um, uh, ja, ja, je wil geen dingen zeggen die, die je later weer moet, uh, moet teruggaan. Ik heb overigens wel gereageerd, ook des gevraagd, ook in de Telegraaf. Um, en daarmee op de vlakte gehouden. En dat is logisch. Want um, we hebben hier twee dingen. We hebben aan de ene kant die, die mogelijke kinderontvoering, daar moet justitie wellicht iets van zeggen of niet, en dan is het mm -hmm. dus ook niks. Uh, het tweede is um, uh, de zaak met de mogelijke belangenverstrekking bij een uh, subsidietoekenning. Daar doet het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoek naar. Paljansen introduceert zojuist het, uh, ja, de Femke-Halsma-norm... zal ik maar even zeggen. Mm -hmm. um, uh, ik heb daar toch wel wat bezwaar tegen... omdat je ook als Kamerlid, um, hoewel wij in de schijnwerpen staan... en dus in een glazen huis leven... en we natuurlijk um, uh, nog meer moeten oppassen dan anderen al... Um, moet je je ook kunnen verdedigen. Uh, zonder dat je bij wijze van spreken direct... Um, uh, ja, en allerlei andere consequenties moet gaan denken... die andere mensen niet hoeven te trekken. Mm -hmm. Want dan kunnen wij ons werk niet meer doen. Juist omdat het in openbaarheid gebeurt... En, ja, ik ben blij dat Mariko Peters dan nu ook in de NRC een, een, een interview heeft gegeven. En daar dus wat uitspraken over doet. En ik wacht gewoon zelf het, het onderzoek af. Ja. Paul Jans. Dan. Nou, ik, ik, ik snap dat jij vanuit jouw positie ook deze, de, je even indekt. En deze stellingname. Nee, maar... Ik ben het daar op zich ook wel mee eens. En wij mm. hanteren ook altijd als politieke redactie van de Telegraaf... Uh, ja. uh, uh, de lijn dat ook politici recht hebben op een privéleven. Dat zijn publieke figuren. Dus die, die grenzen die, die zijn wat meer opgerekt dan voor de gemiddelde Nederlander. Maar zelfs een politicus heeft een privéleven. Waar het hier om gaat, is dat Halsma zelf heeft gezegd... dat Kamerleden die een opspraak raken... zitten het goed functioneren van het parlement in de weg. Dat heeft ze letterlijk zo gezegd. Ja. Met andere woorden... Het gaat haar GroenLinks helemaal niet meer om of dat terecht is dat ze in opspraak raken of ze zich kunnen verdedigen. Nee, het simpele feit dat iemand in opspraak is geraakt ja, dat gaat mij is kennelijk. Dus Helemaal dat mee eens, vermand, maar daar ben ik... Nemen. Het is luister, ik luister, het, wel is ooit... Het, geval, het is wel de taak is gezegd. van politici... Juist. om opspraak te veroorzaken. En natuurlijk niet als het gaat om privézaken. Uh, maar bedoel, wij zijn er toch ook... om de, uh, de meningsvorming uh, te beïnvloeden. Ja. En ja, als elke uh, keer... dat politici in opspraak zijn... Uh, om, omdat uh, iemand dat... Uh, noodzakelijk vindt om, om een politicus... in opspraak te brengen... Mm. Ja, ja, dan zijn we loslopend wilde. Ik kan het niet beter zeggen dan... Het kan natuurlijk niet zo zijn... dat dat, en in die zin denk ik dat het achteraf onverstandige woorden zijn geweest van Femke Halsema. Ja. Uh, en, maar misschien moet je ze ook weer in het kader zien waarvan ze het gezegd heeft. Maar losgezien, zo zijn deze woorden. Als wij als journalistiek maar iemand in opspraak brengen, dan moet hij wegwezen. natuurlijk. Ja, Paul Janssen natuurlijk geeft net niet. aan dat de Telegraaf een andere afweging heeft gemaakt. Want die hadden ook maar één bron. Ja. En we besloten om het niet te publiceren. Ook al omdat de verhalen kennelijk in tegenstrijd met elkaar waren. Dat nou, was, het was, dat was, het hele... was het ene verhaal tegen, tegen het andere destijds. Des ja. tijd. En wij hadden voor zover ik kan nagaan, van die toenmalige collega. We hadden destijds, dat is wel een belangrijk verschil... niet de beschikking over die persoonlijke nee, e-mails die tussen... Okay. P en die maken wel nou... Maar goed, dit gaat dan verschil. weer over... Ja. Dit, dat is dat dan weer de, de journalistieke strengen. moraal... Ja. maar nu ja. ging het er even over, en daar zijn jullie blijkbaar alle drie ja. over eens... dat ja. die lat die toen, of, of dat wat Femke Hansma toen gezegd heeft... over uh, kamerleden... en dat die uh, meer dan anderen... De schijn van wat dan ook nooit op zich mogen laden. Dat op, op het moment dat dat al gebeurd is. Of dat waar is of niet. Dat maakt niet meer uit. Maar dat het gebeurt is wel erg genoeg. Ja, ik, de, ben ter, en, ik ben het er zelf ook niet mee eens. Jullie maar zijn dus alle drie dat niet mee, mee. is nee, Dat nee, is wat ja, zij ja, als, als norm je. heeft gesteld. Ja. En in het debat. Ik wil helemaal niet de PVV verdedigen. In het debat is destijds ook door Hals, maar als verwijt tegen Wilders gemaakt. Dat hij een andere moraal. Als, als Law en orderpartij een andere moraal hanteert voor zijn eigen mensen. Ja. Nou, je kan een vice versa eigenlijk hetzelfde over GroenLinks zeggen. Want die verklaring die Sap ook vanmiddag geeft via het NRC... Uh, alles wordt in de verdediging getrokken mm -hmm. en, en we wachten af. en zo. Nou, uh, in het verleden waren ze er helemaal niet zo van. Maar goed, als het uit het onderzoek van buitenlandse zaken... naar die subsidiekwestie, als daar niks uitrolt, geen bloed mm -hmm. uitvloeit... is het dan hiermee gedaan? Dan denk ik dat het einde oefening is. Dat kan dan ook. Dat kan gewoon ja. links dan ook volhouden. Ja, hand ja, en ik... Dat is dan zo? Ja, dan is het af. Ja. Met het kan... onderzoek. En uh, dan is de kous ook af voor Mariko. Maar, ja. maar dan ja. kan Paul Jansen blijven volhouden. GroenLinks, dan meten jullie toch met twee maten. Voor jullie is de kous nu af. Ja, dat hoef ik niet vol te houden. Ja, het is nee. gewoon zo. En ik denk dat, dat uh, mevrouw Peters gewoon haar positie onhoudbaar is in de Tweede Kamer. Haar geloofwaardigheid als, partij, als lid van een fractie van de partij van het geheven vingertje. Haar geloofwaardigheid is gewoon weg. Hm. Duidelijk. Oké, okay, we gaan naar Syrië. De VN-veiligheidsraad heeft Syrië veroordeeld voor het gebruik van geweld... tegen demonstranten en schendingen van de mensenrechten. En dat was helemaal recht uh, in de wens van Hand en Broeke, van de mm. VVD. Wat moet Nederland nu gaan doen? Wat nu, ja. Ja, niet alleen van Hand en Broeke of van de VVD. Ik denk dat uh, alle partijen in de Kamer uh, daarop zaten te wachten. Dat Europa daarop zat te wachten. Dat het echt noodzakelijk was dat de VN-veiligheidsraad uh, die uitspraak deed. Het is goed dat dat gebeurd is. Maar de vraag is, wat nu? Uh, ik vind dus dat die VN-veiligheidsraad nu ook een kapstok moet worden gebruikt om te kijken of de, het sanctie wat er nog is en wat nog ongebruikt is, dat dat wat wordt aangescherpt. Wat zou er nog kunnen Nederland gebeuren heeft... behalve een inval ja. daar? Nou ja, kijk, wat, wat je zou kunnen doen... is je kunt de druk op dat regime verder vergroten... door uh, zeg maar, in- en uitreisvisa voor de mensen waar dat nu al voor geldt... verder uit te breiden dan de militaire top, de, um, uh, het regime zelf. Dat helpt u ook alweer? Ik Zou het dan wel helpen? Ja, dat heeft, dat helpt, dat heeft wel degelijk invloed. Um, uh, te goede bevriezen, uh, zorgen dat mensen die op verantwoordelijke posities... opdracht hebben gegeven, die hebben geleid tot slachtingen, uh, dat die ook uh, vervolgd kunnen gaan worden. Dat kan nu, omdat er een veilig veiligheidsraad... Mm -hmm. Vind je dat, dat, dat, uh, ik Nederland vind dat Nederland dat moet doen in EU-verband allemaal, Zeker, niet alleen? Zeker, ik, ik weet dat Nederland, en dat is ook door Uri Rosenthal een en andermaal gezegd, de minister van Buitenlandse Zaken, uh, daarop aandringt. En ik zou, uh, ik zou het goed vinden als dat, uh, als dat uh, fors wordt doorgezet. En ik vind het onverstandig als we daar, zoals we nu hebben gezien vorig jaar, vorige week met Italië, dat daar landen ineens een eigen Um, uh, een eigen beleid op gaan voeren, door bijvoorbeeld een ambassadeur terug te trekken. Ik vind ook dat de Arabische Liga uh, moet worden aangesproken. Loopt altijd voorop zich laten op laten op om de Palestijnse broeders. Uh, uh, solidariteit te betuigen. En nu uh, uh, Syriërs bij bosjes worden afgeslacht... zijn ze angstwekkend stil. En, no, no, no, no, uh, ze ja, hebben net ze van, zich, het laten horen, hebben van zich, zich laten horen van zich laten horen. Ja, maar Gisteren dat is dus mee. wel, wel voorzichtig bijna, voorzichtig. bijna vier, vijf dagen, wat is het, na die VN Veiligheidsdaatsresolutie. Oh, die nou, op zichzelf alweer vier weken En Misschien wat zuiniger ook. Misschien wat zuiniger. Zeer zuinig. Wat vond dus, uh, je voor ja. Nou, ik, ik kan het er eigenlijk alleen maar mee, mee eens zijn. Het is natuurlijk heel wrang om te zien hoe we in Libië uh, opereren als de Europese Unie en als internationale gemeenschap. Het gaat ook niet helemaal goed. Maar oké, okay, daar, hm. daar waren we hoogst verontwaardigd. En ik snap allemaal wel dat dat de politiek en wereldpolitiek. Maar, maar puur menselijk is het onverdraaglijk dat je dan in Syrië niks ja. zou kunnen doen. Dus nu de VN-veiligheidsraad iets heeft gezegd... Vindt, ben ik het met handen ja. te broeken eens. Ja, nou moet je wel dat wat kan doorpakken. Wat nog een beetje gekker maakt, Paul Janssen. Laatst zijn woordvoerder van een of ander land, van vandaag. Ja, we, zijn uit, we lopen uit onze doelen in Libië. We hebben nog zat uh, vliegtuigen en munitie om te bombarderen. Maar de doelen zijn op. Daar steken we heel uh, schil af inderdaad tegen Syrië. Ja, het is, het is, uh, in de, ik, ik snap sowieso de aanpak in Libië, die kan ik helemaal niet volgen. Het is een beetje, een beetje half dit en een beetje half dat. Uh, omdat ze wel snappen dat ze in een wespennest zitten... en niet goed weten hoe ze daar weer uit kunnen komen. Ja. Um, het is ook niet dé internationale gemeenschap, het is maar... Plukken. Ja, ja dat het is een klein is, deel nou van de ja. NAVO dat ja. daar opereert, maar wel op basis van een heel bijzonder uh, hmm. veiligheidsraadmandaat. Ja. Je, zou, dus bij even, of bij, nee. je zou bijna kunnen ja. spreken van, van een nieuwe coalition of the willing, maar dat was in het verleden niet zo succesvol. Uh. Ja. <laughs> hoe, zie hoe zie je Nederland, hoe zie je de Kamer nou opereren in deze? De Kamer is met recess, dus ik hoor eigenlijk niet zoveel. Ik, uh, ik zit hier, Paul. Ik ja. ja, ja, heb nog wat contacten van, ja. met... Er zijn zat Kamerleden nog in Nederland natuurlijk. Nee, maar het is, het is, het is sowieso opmerkelijk. Uh, dat geldt, dat is net al aangestipt, Arabische Liga... maar ook, ook in Nederland als Israël iets doet. En uh, uh, begrijp niet verkeerd. Israël heeft nogal wat verkeerde dingen gedaan... in, in, in het recente verleden en in, in het verdere Boah. verleden. Maar als ze, uh, nou ja, hoe... hoe bepaalde bevolkingsgroepen daar behandeld worden, daar kunnen we het ook nog eens over hebben. Maar als, Goed, Isra als Israël... Als Israël uh, Midden-Oosten is het de enige voorbeelddemocratie die er te vinden allemaal, is. En daar allemaal dan tot tot je erg lang op wachten. Allemaal de rest van de Arie allemaal, zijn. Allemaal tot je dienst, maar dat, het, het ja. feit dat ze dat zijn wil niet zeggen dat er niks verkeerd gaat. Nee, je mag ze ook aan uh, Maar dat is niet doen mijn dat. punt. Ja. Mijn punt is als Israël uh, iets verkeerd doet, dan uh, staan de Kamerleden in een rij om via Twitter of wat dan ook ja. allemaal uh, weer te wijzen dat, uh, dat het een grove schande is. En ik vraag me wel af waar, uh, waar is hij? En waarom maakt meneer Cohen zich alleen druk over, uh, over een, een Noorse gek... met een schietdrama en moet wilde de opheldering overgeven... maar hoor ik ze allemaal niet over Syrië. Ja. Wat toch wel, vele malen erger is, lijkt mij. Ja. Ga je gang. Han ten Broeke wilde nog wat zeggen, Nee, nee, of niet? nee oh, okay. hij uh, heeft zijn handen ten hemel en dacht van... Nou, In wanhoop. Ja, nou ja. Nee, <lacht> als de grote er niet nou, hoop ja. uit. Hij <lacht> komt net terug van vakantie, dus <lacht> zal wel <lacht> meevallen. <omheen> <lacht> ja. Wij gaan even een andere politicus in, in de media, Mark Rutte, onze premier. Uh, de heer Rutte vergist zich in 50 miljard. In de steun aan Griekenland. En afgelopen zaterdag danst hij op Dancevelly. En sommige mensen vroegen zich af of dat handig was. Ik vond dat zelf helemaal, helemaal geen issue. Ik vond het helemaal, helemaal geen punt. Nee, en dus brengen maar... we het hier nu vandaag op. Nou, ja. <laughs> nou nee, er wordt over geschreven, dus ja. je moet het erover hebben. Maar dit is mijn oh. mening. Ik vind het sop de kool niet waard. oudje. Uh, nou ja, ik, uh, ik, ik zag ook het beeld en ik dacht, ach, hij uh, heeft een uitje. Mag je heb Ik heb er geen Mag moment een... over nagedacht ja. ja. dat dat op dit moment niet zou kunnen. Maar. Uh, Nee. Het zou mijn lol niet zijn, dat is iets anders. Maar als hij dat leuk vindt, moet hij dat uh, vooral Dan doen. Maar ik altijd... heb begrepen dat er mensen zijn aan deze tafel... die vinden dat het, dat het eigenlijk niet zo goed is voor zijn imago. Dus Paul? Goh, <laughs> hebben wij ons soms, elkaar soms voor de uitzending gesproken? Ja, we hebben elkaar maar... ja, kijk, er wordt al geschreven, dus er moet iets aan de hand La, zijn. Laat even ja, voor, ja, de, nou, hel, voor alle helderheid. Uh, uh, mij maakt dat imago van, van Rutte als het gaat om dance niet zo heel veel uit. Hier. Maar als het gaat om dat rekenen wel, mag ik hopen. Oh, oh zeker. Hij okay. raadt iedereen aan die nu nog steeds over die rekenfout van Rutte begint... om eens een keertje de hele persconferentie nog eens na te kijken. Hij staat op YouTube. En dan niet alleen de eerste twee minuten waar hij die berekening maakt... maar even de volle twintig minuten te kijken. En dan nog eens te beweren of er een rekenfout is te Maar goed, het zit hem vooral in of je vergelijkt korte, lange termijn. Nou ja, goed. Ja, goed. En dan de uitkomst 109 miljard versus... of voor de overheden, 106 miljard voor privaat. Ja, nee, dat is een belangrijk... Ik heb er een beeldje op is gezien. dat luchtig zouden Staat, oh, met uh, we, nou, dus ja, zeggen. laat ik heel, heel kort ja, zeggen. Dan, dat dat, ik, ik, ik herinner me dat Rutte, die komt volgens mij al jaren op Dance Valley. Uh, hij is een keer daar zijn telefoon verloren en toen kregen we allemaal uh, een bericht daarvan. Uh, en dat we, als, we, als we gebeld zouden worden, dat, dat hij het niet zou zijn. Maar ja, maar iemand die zich voor hem uitgaf en dan waarschijnlijk stijf ik, van ik, de, de pille stond. Ik heb Rutte en, en Michael Jackson verloren is gegaan. En, en, nee, dat uh, niet. Maar hij, hij, ik wil maar zeggen, hij is er als oppositieleider ook geweest. Maar hij is nu premier. Je bent niet premier van 95, je bent 365 dagen per jaar premier. En uh, zeker Rutte, die toch al een beetje het imago heeft... Ja, van wat, wat, een he? wat lossere uh, premier. Dat mag allemaal wel. Die, zeker bij de oude generatie zijn er hier en daar hoor ik wel eens wat zorgen van of die... Uh, te nonchalant. Uh, is. Ja, maar, het wel, of die het allemaal wel serieus dan, genoeg neemt. Of al, het allemaal moet het je een zwaar volgende keer een foto van hem nemen als hij uh, in het concertgebouw uh, bij Maler zit of zo. Want de kans dat hij daar... Ja, dat, dat hij daar tegenkomt. Sorry, bij, dat, dat is geen de, nieuws. <laughs> nee, ik heb daar zit die uh, waarschijnlijk geen keer zo vaak. Ja. Nou, maar goed, ik mag wel het imago wat... Sorry dat ik dan toch nog even op de rekenfout. Die blijkbaar geen rekenfout mm. was. Maar het begin van een heel mooi verhaal wat wel klopte. Um, uh, het imago is, hij is zo makkelijk en zo los en zo eenvoudig in de manier waarop hij de mensen tegemoet treedt... dat er ja. wel eens een beetje uh, een slordigheidje in wil sluipen. En daar moet hij misschien voor op gaan passen. Dat is een beetje wat gezegd werd. Zorgheid bij het dansen, bedoel je? Dat heb ik niet gezien. Ik een misstapje, een misstapje, het kan. Ik vond het in de beeldvorming niet handig. Ik had, het, ik had het hem afgeraden, maar ik geloof dat hij het dan niemand heeft gevraagd. Gewoon gedaan heeft, nou ja. Ik en en Mark, dat zegt misschien ook alles van. over de integriteit en de authenticiteit van Margaret. Ja. Het blijft een bijzaak, maar goed, het is zomertijd. Paul Janssen van de Telegraaf was de laatste die u hoorde. Hartelijk bedankt. Van Tim Koeken van de VVD, Tweede Kamerlid. En Alkje van Roesel van de Groene Amsterdammer. Dit was Dank ons eigen politieke uurtje. Wij zijn er morgen weer. Zo meteen na het nieuws van half vijf. Het Radio 1 Journaal met Lucella Carasson. Goedemiddag. Toch wel 5. veel nieuws deze zomertijd. We hebben ook getuigen uit Londen. Waar de politie hoopt vanavond wel de boel in de hand te houden. En we hebben het verhaal van de Ado-voetballer. Die ging naar Londen voor een transfer. Vandaag maakte hij die rechtsomkeert vanwege heimwee. En hij hoopt nu weer bij vanwege Ado heimwee. aan de slag te kunnen. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Trudy Vendrich. Radio 1. Het NOS-journaal. De beurzen in New York zijn iets hoger geopend. De Dow Jones-index steeg met een half procent... en de technologiebeurs Nasdaq met bijna twee procent. Kort na de opening zakte de handel iets in... maar nu staan de Dow Jones en Nasdaq anderhalf tot twee procent in de plus. In Europa reageerden de beurzen positief op de opening van Wall Street. De meeste indexen staan nu ongeveer een half procent hoger. Bij een ongeluk met een kermisattractie in Spanje... zijn drie Roemenen om het leven gekomen. Een vierde raakte zwaar gewond. Een deel van de ronddraaiende attractie brak af... waardoor de vier slachtoffers werden gelanceerd. Het ongeluk gebeurde in een dorp zo'n 80 kilometer ten oosten van Toledo... in centraal Spanje. Om de orde te handhaven zijn er vannacht in Londen... 16.000 agenten op de been. Dat zijn er 10.000 meer dan afgelopen nacht. De rellen hebben inmiddels een leven geëist. Het is een man van 26 die gisteravond werd neergeschoten in de wijk Croydon... Vanwege de onrust gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Nederland en Engeland morgen niet door. En tv-presentator Martijn Krabé wordt niet vervolgd. De ex-vriendin van de presentator had aangifte tegen hem gedaan... en hem beschuldigd van onder meer verkrachting en mishandeling. Justitie zegt dat er te weinig bewijs is om Krabé te vervolgen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 33 kilometer file. De meeste vertragingen rond Rotterdam. Een paar dingen vallen op. Wat langere file op de A4-Vlaardingen... richting Hoogvliet. Voortknopend knopend 4 kilometer... Op de A7 Zaandam richting Hoorn, tussen Purmerend Zuid en Purmerend Noord 3 kilometer. De rechte reishok is er dicht, en loopt een koe langs de weg. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor het knoopend Kleinpolderplein 4 kilometer. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam, langzaam rijden tussen Rozenburg en Hoogvliet over 6 kilometer. Het NOS Radio 1 journaal. Lucela Carasso. Goedemiddag, massale politieinzet moet Londen en andere Britse steden tot rust brengen. Komende twee uur ooggetuigen van het geweld van afgelopen nacht, politieke reacties en een poging de vraag te beantwoorden waar deze geweldsexplosie onder de jongeren vandaan komt. Natuurlijk ook het einde van de handelsdag. De AEX schoot op en neer. We gaan kijken waar dat eindigt. En verder André Kuipers vanuit Moskou. Hij vertelt over zijn voorbereiding voor de ruimtereis met de Soyuz-raket. Het Radio 1 Journaal is er tot half zeven vanavond. Britse steden maken zich dus op voor de avond. De politiek is inmiddels meer dan wakker geschud na afgelopen nacht. De Londense burgemeester Boris Johnson bijvoorbeeld, die kwam terug van vakantie en trok de getroffen wijken in. Hij ontmoette daar woedende Londenaren, want de rellen zijn al drie dagen bezig. En waar was hij al die tijd? is ja, er was te weinig politie, het is uw schuld, u was te laat, u moet ontslag nemen, dat roepen de inwoners van Londen. Eerder reageerde premier Cameron hij gaf toe dat er de afgelopen dagen onvoldoende agenten beschikbaar waren. Maar het is heel duidelijk dat we meer, veel meer politie op on onze straat nodig hebben en we need even meer robuust politieactie nodig Compared with the 6.000 police on the streets last night in London, there will be some officers tonight. Straks zullen er zeker 16.000 politiemensen op de been zijn in Londen. En die gebruiken mogelijk ook meer geweld dan anders. Minister van Binnenlandse Zaken Theresa May legde uit dat de Londense politie normaal gesproken samenwerkt met buurtbewoners. En bijvoorbeeld nog nooit een waterkanon heeft ingezet. The message that I've consistently had from police is that actually the way that we police in, the, in, uh, in Britain is not through the use of water cannon. The way we police in Britain is on the streets with the communities and working with the consent of the communities. Ook mogelijk gebruik van rubber kogels wordt genoemd. De Britse premier richtte zich vandaag ook rechtstreeks tot de railschoppers van wie er tot nog toe 525 werden gearresteerd. And I have this very clear message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 Met jullie daden, zo zegt Cameron, verpest je het niet alleen voor je eigen gemeenschap, je gooit ook je eigen glazen in. Want wie oud genoeg is om dit allemaal te doen, is ook oud genoeg om gestraft te worden. Sony is een van de bedrijven die getroffen werden door de rellen. Het opslagcentrum van Sony in de wijk Enfield brandde afgelopen nacht af. En in een hotel 100 meter verderop was Eelco Nijholt. Goedemiddag. Goedemiddag. U lag daar in uw bed, daar in dat hotel, en toen... Dat klopt. Er uh, was rond ja, tien voor twaalf Engelse tijd. En toen ging ineens een keer het brandalarm af. Dus ik ben, uh, ik ben op de gang opgelopen en mensen die schreeuwen in het Engels van... Oh, het is echt, het is echt, weet je wel, wat er gebeurt. En toen uh, liep ik naar buiten. Toen zag ik echt een, een, een gigantische vlammenzee. Ik, ik heb nog nooit zoiets gezien. Dat was echt, uh, echt de vlammen waren echt metershoog. Toen ben ik snel naar binnen gegaan. Eerst mijn, uh, mijn paspoort en mijn telefoon en mijn portemonnee gepakt... Het werd heel snel eigenlijk al geëvacueerd door het ja, personeel van het hotel en later de politie. Om uh, toch zo snel mogelijk um, ja, weg te gaan uit, uh, uit, uit, uit het gebied. Want was er een risico en, ook dat die brand over zou slaan op het hotel? Nou, het, ik, had, ik, had echt al, ik zat al in mijn gedachten al van: nou, ik moet morgen een, een ticket boeken, want mijn auto die, die gaat eraan en al nou mijn spullen ook. Want het stond echt heel dicht bij het hotel en de wind stond ook. Uh, ja, richting de kant van het hotel. Dus het verbaasde mij heel erg dat, uh, dat het dat vuur niet is overslagen, dan wel naar het hotel, dan wel naar uh, andere panden... die toch wel echt wel in de buurt stonden. En, en uw auto uh, stond er ook nog? Ja, nou dat was, ja, die, die stond nog dichterbij. stond echt helemaal tegen dat, dat, dat Sony Warehouse aan. Dus Die heb ik s'nachts nog, wat misschien niet zo heel verstandig was... maar toch nog eventjes gepakt... En, uh, en er anders neergezet. Wat eigenlijk levensgevaarlijk was. Want die hitte was, uh, was bijna niet te doen. Maar uh, die auto uiteindelijk, uh, die is nog uh, gelukkig uh, heel gebleven. En zag u toen onderweg daar naartoe. Uh, railschoppers lopen of politie? Wat zag u om u heen? Behalve vlammen? Uh, nou, van tevoren uh, hoorde ik al wel. Ik werd al wat je half wakker. Want ik hoorde een hoop geschreeuw uh, op straat. Dat waren dan achteraf gezien de railschoppers. Die gingen puur voor het de, de Sony Warehouse. Omdat uh, ze allerlei. Sony-apparatuur houden meenemen. Uh, dus die heb ik daarna eigenlijk niet meer gezien toen ik buiten stond. Toen, toen was het, het viel ook al echt heel erg hevig aan. Uh, politie was. Ik denk na 10 minuten, toen kwam de eerste politie aan, eigenlijk in eerste brandweer. En, uh, en die hebben toen eigenlijk op zich wel reed netjes, uh, netjes afgehandeld. Ja, en weet u nog of ze ook sony apparatuur mee hebben genomen? Of vloog de boel gelijk ja. in de fik? Nee, ja, ik heb het zelf dan niet gezien. Maar van wat ik hier ook op het, op het nieuws mee krijg, is dat dat uh, heeft flink altijd meegenomen, allerlei uh, producten van, van Sony. Een hotelbediener is blijkbaar nog in zijn gezicht verslagen... toen die, uh, die mensen daarop al aanspreken. En, uh, en kort daarna toen, toen was er een grote explosie en toen uh, is alles in, in de fik gegaan. En wat merkt u vandaag nog van, van die relachtige sfeer in de stad? Ah, je merkt op zich merk je er niet bijzonder veel van, maar uh, iedereen heeft het wel over. En uh, iedereen is vooral heel erg bezig van ja, wat gaat er vanavond gebeuren... En ook met name, ja, wat gaat de overheid en de politie aan doen? Want daar is wel behoorlijk wat, uh, wat onvrede over. U bent in Londen voor zaken, hè? U doet uh, zaken uh -huh. met Britse supermarkten. Wat, wat zeggen die mensen tegen u over de situatie? Die vinden het allemaal heel bizar. Die, die, die kunnen allemaal eigenlijk niet voorstellen hoe, hoe dit heeft uh, kunnen allemaal gebeuren... en heeft kunnen escaleren ook, omdat ook nu over het hele land uh, uitgebreid is eigenlijk. En uh, zijn ook heel gebang voor de reputatie die ze nu hebben. Zeker met uh, de Olympische Spelen die over een jaar uh, in Londen zijn. En, en die hebben zoiets van, ja, dit gaat de hele wereld over. En uh, ja, dit is niet goed voor ons, uh, voor ons imago. Ilka Nijholt, dank voor dit verhaal uit Londen. Graag gedaan. Dat was de wijk Enfield. Even naar beneden ligt Hackney, nog wat meer richting het centrum van de stad. Verslaggever Jeroen de Jager ziet dat daar volop wordt schoongemaakt. En hier worden de resten opgeruimd. Het glas uitgetrokken van uh, een uh, wisselkantoor waar de stenen door de ruiten zijn gegaan. Dit is de eerste keer dat ik dit zie. Ik heb in dit land voor 40 jaar. Ja. Ik heb nog nooit dit gezien. Nee, Deze meneer die wil eigenlijk hier naar de bank waar een uh, gat in het raam zit. Oh my en no. hij zegt. Uh, een zwarte meneer, is dit, die hier al 40 jaar woont. Hij zegt. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dan vraag ik me af, hoe verklaart u het wat er aan de hand is? Sommigen zijn racist, Maar zijn Er zijn misschien allerlei redenen: politieke redenen, sociale redenen, raciale redenen. Het kan van alles zijn. Dit Dit zou niet moeten gebeuren. De politie, de the, the waarop the people right here hier is disrespect is wat I think. It was bound to happen. Hope you het bound to happen. Deze meneer, een moslim hier uit de buurt, Kaal, een jongeman. Paardje, een ringbaardje, vertelt, dit moest een keer gebeuren. This was bound to happen. Want de manier waarop de politie, de Metropolitan Police, de politie van Londen hier omgaat met die jongeren. Getuigd van weinig respect. Dus dan lok je uit, zegt hij, dat je een keer dat geweld terugkrijgt. Mensen worden aangehouden en uh, gefouilleerd op een manier die van geen respect getuigt. En hier bij deze winkel Clarence Convenience Store. Ja, die is helemaal geplunderd. En daar staat ook een uitgebrande auto voor de deur. En daar zijn de mensen boos, heel boos op wat er gebeurd is. De politie die trad hier niet op. Ze waren vooral bezig met het beschermen van de winkelstraat verderop. En hier, dit winkeltje hebben ze gewoon laten gebeuren. En ook de wijk hier omheen voelde zich, de bewoners daar voelden zich bedreigd. Dit is 10 jaar work het dit. Deze eigenaar hier van dit avondwinkeltje, ze noemen hem ja, de buurtkrantverkoper. Deze mevrouw zegt, die hem aan het troosten is, zegt dan, ja, hij gaf de jongens gewoon ook af en toe een sigaret. Hij gaf zijn biertje en nu plunderen ze zijn winkel. Helemaal in tranen, drink je thee en hij heeft staat daar met trillende handen. Een mevrouw daarnaast weer zegt ze hadden die jongens een pak rammel moeten geven. Je kunt niemand meer vertrouwen, nog niet eens je buren. En hier de geestelijke van de lokale parochie in zijn uh, lange pij die de mensen oproept... We offeren twee minuten van stilte. Dus so ik wonderde, als een demonstratie van Hackney United, tegen alles dat er plaats vond gisteravond. Om een grote cirkel te vormen en twee minuten stilte in acht te nemen en te bidden hier voor de winkeliers die getroffen zijn, wiens winkels zijn geplunderd. Ja, en dan is de vraag natuurlijk: gaat dit vanavond weer? Gebeuren. En daar zegt deze priester op, ja natuurlijk, ik hoop het niet. Ik hoop niet dat het gebeurt. Ik bid ook dat het niet gebeurt. Wat is je feeling? I don't know. I don't know. I don't know. I don't Ze know. weten het niet hoe het vanavond verder zal gaan in Londen. Na vijven meer over de situatie. En zo meteen Wesley Verhoek. Hij was nog niet begonnen bij zijn nieuwe club in Nottingham. Of hij nou het eerste vliegtuig alweer terug naar huis. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Bij elkaar 29 kilometer file, de meeste vertragingen rond Rotterdam. Dat heeft ook vooral te maken met de afsluiting van de A20 deze week. Een paar dingen vallen op. Op de A7 Zaandam richting Hoornstaat bij Purmerend Noord 5 kilometer. Tijdje was daar de rechte rijstrook dicht. Er liep een koe los, die is inmiddels gevangen. Er is een aanrijding geweest op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijnijk nog 3 kilometer. Er ligt rommel op de weg op de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Bij knooppunt Ewijk staat 3 kilometer. De rechte rijschok is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso. Het leek weer een dag met flinke verliezen op de beurs te worden. Maar de laatste uren trekt het weer bij. De aandelenbeurzen in Europa hebben de handelsdag er natuurlijk bijna op zitten. In Amerika is hij net begonnen. Bart Kamphuis volgt het allemaal. Bart, um, is hier in Europa de bodem gevonden, zoals beleggers dat altijd zeggen? Ja, zo noemen ze dat. Hè. En, uh, inderdaad, de vraag was uh, vandaag eigenlijk... wanneer zijn die aandelen nou zo goedkoop geworden... dat er eindelijk eens een paar mensen opstaan die ze ook echt gaan kopen... en daar belangstelling voor tonen. En uh, ja, het lijkt erop dat dat punt nu uh, wel hier is. De AEX staat op dit moment op 284 punten. Dat is een uh, winst van 43 uh, uh, honderdste procent. Uh, even kijken naar de andere beurzen in Europa. Londen ook in de plus, 0,8 procent. In uh, Frankfurt gaat het uh, nog niet zo goed, staat het nog in de min 0,7 procent. En in Parijs is het een half procent uh, naar boven. Dus uh, dat na een dag met uh, ja, enorme uh, bewegelijke uitslagen. Het is echt uh, heen en weer geschoten. Uh, om dat even te illustreren, uh, in Amsterdam ging het van uh, 1,4% positief naar 6% negatief. Dus het verschil tussen de uitersten was uh, vandaag heel erg groot. En er is ook, ook heel erg veel gehandeld. Meer dan twee keer zoveel als op een normale handelsdag. Dus veel mensen opkoopjes ze uit ook. Uh, he, mag je dan aannemen? Ja. Ja, en, en, en die zijn dan waarschijnlijk, uh, ik ben geen uh, superspecialist hoor, maar uh, die zijn dan waarschijnlijk zo halverwege de dag uh, ja, zich wat meer gaan mengen in de handel en zagen dat die aandelen zo goedkoop zijn geworden van nou, nu kan ik misschien mijn slag wel eens gaan slaan. En als het dan nu uh, allemaal redelijk gaat op de beurs, dan zal Wall Street ook wel niet zo dramatisch zijn, toch? Want dat heeft meestal ook een effect. Ja, precies. Wall Street is uh, helemaal niet uh, negatief geopend en staat ook nu op een uh, plus van 184 punten, oftewel 1,75 procent. Dus daar. Maar uh, ja, uh, ja, lijken wat er wel... dan aan de hand is... Het ja, nou ja, is natuurlijk enorm verloren. Hè? Dat moet je je steeds wel realiseren. Dat er echt uh, een, een hele lange tijd achter elkaar grote verliezen zijn uh, geleden. Het is dan wel niet uh, een, een, een, een, een zwarte dag in de zin van... dat het op één dag 10% of meer naar beneden is gegaan. Maar uh, je, moet je, wel, uh, je moet wel steeds in je achterhoofd houden... dat het al dagen achter elkaar doorgaat. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan is er uh, over die hele periode heen natuurlijk wel een heleboel verloren. Ja, en dan is er op een gegeven moment toch een punt dat mensen denken van uh, die bedrijven uh, waar, waar die aandelen van verhandeld worden, ja, die, die, zullen, die zullen toch ook wel eens wat uh, gaan verdienen. Die kunnen niet uh, helemaal niks of heel weinig waard zijn. Dus die stappen dan weer in zoals het heet. Na half zes praten wij verder. Bart Kamphuis was dat. Het leek allemaal in kannen en kruiken. De overgang van Wesley Verhoek van ADO Den Haag naar het Engelse Nottingham Forest. De clubs waren eruit, de speler was eruit en vandaag zou Verhoek gepresenteerd worden. Dus ging verslaggever Erik van Dijk naar het stadion voor die presentatie. Maar dat stadion bleef leeg en de presentatie kwam er niet. Verhoek gaf een zeer verrassende wending aan zijn transfer. Ja, ik heb uh, de keuze gemaakt om het, uh, om het niet te doen. Uh, vooraf... Uh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 die bent bij mij altijd welkom. Ja, dus je kunt gewoon de draad weer oppikken? Ja, dat is natuurlijk aan ADO, dat, dat kan ik niet zeggen. Maar de, als het aan mij ligt en aan de trainer, dan, dan zeker wel, ja. Wesley Verhoek, zijn gevoel was niet goed in Engeland. En u hoorde een ambulance op de achtergrond. Ook in Nottingham was het vannacht onrustig. Veertig auto's werden daar in de brand gestoken. En een groep jongeren probeerde in een winkel in te breken. Dan is het tijd voor het weer. Marco Verhoef, goedemiddag. Hallo. Harde wind, niet al te hoge temperaturen, nu en dan regen. Waar komt dit weer nou vandaan? Ja, het zal je niet helemaal verbazen dat het met lage drukgebieden te maken heeft. Uh, die brengen over het algemeen het slechte weer onze kant op. En uh, nou, nu ligt er dan eentje boven. Dat is een beetje het zuiden van, van Scandinavië. En dat betekent dat de windrichting dan ook nog een beetje noordwest is. Nou, dat is voor Nederland, eh, zeker in de zomer, geen warme windrichting. Ja, dan ligt die temperatuur ook nog te laag en dan is het wisselvallig. En op een of andere manier weten die depressies... maar niet een andere weg te vinden, blijven daar steeds een beetje rondtollen. En dat, eh, die houden dan ook dat hele wisselvallige en koele weer bij ons in stand. En we krijgen ook een, een koele avond en koele nacht. Ja, inderdaad, want het, het wordt nu eventjes wat rustiger. We hebben vandaag ook weer regelmatig buien gehad. Uh, het was zeker niet de hele dag slecht, ook wat zonnige momenten. Dat heb je met dat wisselvallige weer, het wisselt elkaar snel af. Maar nu gaan de buien wat afnemen, verdwijnen ook grotendeels. En uh, als het dan wat opklaart en je zit al in relatief koele lucht... de wind valt misschien een beetje weg, dan kan de temperatuur behoorlijk onderuit. En zo komen we uiteindelijk vannacht uit, hier en daar op een graad of acht. Ja, En dat is ook voor zomerse begrippen natuurlijk niet bepaald warm. Ja. En het zou na woensdag beter worden, geldt die verwachting nog steeds? Ja, het is een beetje wat je beter noemt. De temperatuur gaat omhoog. Dat is dan een, een positief puntje. De windrichting gaat wat draaien, komt wat meer uit het zuidwesten. En dan weet de temperatuur inderdaad de weg omhoog te vinden. Gaat niet snel, het is niet meteen 25 graden of zo. Maar misschien vrijdag wel een keertje 21, 22. En ook zaterdag ligt de temperatuur waarschijnlijk wel wat hoger. De dagen daarvoor zijn gewoon wisselend. Met morgen in de loop van de dag een bui, in de avond regen. Donderdag is een, ja, ik denk haast een druilerige dag met veel bewolking. Ik denk dat we de zon dan niet of nauwelijks zullen zien en ook dan valt er regelmatig regen. Dus dat wisselvallige weer houden we en de temperatuur gaat voorzichtig dan even iets omhoog. Marco Verhoef. Eind november dan vertrekt een Soyuz-raket naar het internationale ruimtestation ISS voor een missie van een half jaar. En aan boord is dan ook Nederlander André Kuipers. Op dit moment bereidt hij zich in Moskou voor op die vlucht en wij dachten laten we eens kijken hoe dat gaat. Dag meneer Kuipers. Hey, goedemiddag. U volgt daar een uh, uitgebreid programma. Wat, wat bent u deze week aan het oefenen? Uh, nou, eigenlijk uh, vooral het, het vliegen met de Soyuz. Uh, het vliegen met het ruimteschip. Uh, een van de taken die, uh, die ik heb voor deze vlucht, dat is net als de vorige keer... Uh, zeg maar het medebesturen van de soju's uh, capsule dus zeg maar copiloot mm -hmm. en uh, ja dat zijn allemaal uh, situaties, uh, meestal noodgevallen die je moet gaan oplossen natuurlijk. En daarnaast uh, hebben we ook training op uh, zeg uh, noodgevallen in het ruimstation zelf en zeg maar het Russische deel. Dus dingen als brand en, en, uh, uh, en een gat in het ruimstation en wat je dan moet doen. Dus het zijn vooral praktische trainingen op dit moment. En oefent u dan vooral op situaties, als ik het zo hoor, die hopelijk niet gaan gebeuren? Ja, nou dat is het grootste deel van de training eigenlijk. Uh, we trainen natuurlijk op uh, wat experimenten natuurlijk die we gaan doen, maar het grootste deel van de training is inderdaad op uh, dingen die, uh, die misgaan. Het kan gewoon zijn uh, uh, dat er een pomp uitvalt, uh, maar het kan ook iets, uh, iets vervelenders zijn. En uh, ja, daar moeten we voorbereid zijn en hopelijk gebeurt het nooit. En is dat dan ook bijvoorbeeld het maken van een ruimtewandeling? Want dat zit volgens mij niet in het programma. Nee, in ieder geval niet moment, in de reis? Nee, nee, op dit moment is het niet gepland. Uh, het ruimtestation is eigenlijk af. Er zijn nog wel een paar dingen die uh, gedaan moeten worden. Maar in principe is het afgebouwd. Er komt nog, nog één module bij... Uh, en dat betekent ook dat zeg maar, de ruimtewandingen om, om kabels aan te leggen... en dat soort dingen, dat wordt ook steeds minder. Uh, dus eigenlijk uh, ga je alleen maar naar buiten als het nodig is voor reparatie bijvoorbeeld. Het gebeurt af en toe, dus daarom zijn we er helemaal voor getraind. Maar er staat op dit moment niets gepland, nee. En wie beoordeelt dan hoe u deze trainingen allemaal uitvoert? Ja, dat is een internationale uh, zeg maar, groep die dat natuurlijk doet. Uh, we trainen in Japan, in, in uh, Amerika... In Rusland, in Duitsland en in Canada. En uh, ja, al die landen die hebben onderdelen naar het ruimtestation gebracht. En die zijn ook verantwoordelijk voor de training. Uh, de ESA, de Europese Ruimteorganisatie, heeft zijn uh, astronautencentrum in Keulen. En daar staat ook al apparatuur. Dus daar gaan ook Russen en Japanners en zo heen om te trainen op zeg maar, onze spullen. En, en kunt u in theorie dan ook nog afvallen als bemanningslid als het niet lekker loopt? Ja, ik denk, theorie zou het kunnen. Uh, het, het, in het verleden is het wel eens voorgekomen, geloof ik. Uh, maar de, tegenwoordig, ja, de trainingen die zijn jarenlang en dan uh, is het natuurlijk uh, tijd genoeg om te kijken uh, of, mensen, of, of het past, of de, de mensen bij elkaar passen bijvoorbeeld. Uh, dus wat dat betreft uh, uh, is alles in noorden. Uh, ja, kan... is, is dat zo? Loopt het, loopt het helemaal goed met u als bemanning? U bent met z'n zes, ja, zes ja, als ja. ik me niet vergis? Ja, absoluut hoor. Nee, het enige waar een astronaut natuurlijk altijd bang voor is, dat zijn uh, natuurlijk uh, de medische keuringen. Je kan natuurlijk wat, wat, uh, wat oplopen uh, en dan kan je natuurlijk uh, je, uh, zeg maar je vlucht verliezen. Dat is pas gebeurd met een Amerikaans astronaut die gewoon met de fiets gevallen was en zijn heup brok, uh, ze brak. En die kon niet mee. Dat gaat dan uh, al je dus dat gebeuren. Maar wat betreft de samenwerking, nee, ik heb een uitstekend team. Ik vlieg uh, uh, met de Russische commandant, uh, Alek Kononenko, en een Amerikaanse collega, Don Pettit. En uh, dat gaat uitstekend. En boven treffen we drie anderen die we ook goed kennen. waarmee we ook uh, sommige scenario's, noodscenario's hebben getraind en uh, dat gaat allemaal prima. En, en, en hoe, de, hoe zou de u... laatste twee maanden komt mijn ja? oude commandant naar boven, met wie ik de eerste keer in de Soyuz heb gevlogen, die komt nog twee maanden met mij in het uh, ruimstation wonen. Oké, okay, dus dat, dat is ook leuk. Yeah. Ja. En hoe zou u uw rol omschrijven in het groepje? Uh, ja, ik ben uh, specialist voor uh, ja, de technische rol, zeg maar. Nee, psychisch Iedereen eigenlijk. Eigen rol, uh, ja, psychisch. Bent u de grappenmaker? Of, uh... <laughs> Nou, dat soort dingen kan je over jezelf nooit uh, beoordelen, natuurlijk. Uh, uh, ja, het, het is een hele goede verstandhouding en we hebben een hoop lol met z'n allen, het klopt. Maar. Uh, uh, mijn collega's, uh, die. Uh, die uh, hebben natuurlijk allemaal een eigen uh, manier van, van doen en een eigen uh, humor. Ja, Russisch en Amerikaans, uh, dat gaat ook goed samen? Ja, dat gaat prima samen. Het zijn allemaal professionals en. Uh, uh, we werken natuurlijk al heel lang samen in de ruimtevaart. Europa, Rusland, Amerika enzovoort. Uh, en dat, uh, dat gaat prima. Uh, wat dat betreft zit Europa natuurlijk een beetje tussenin. Uh, tussen de Amerikaanse cultuur en de Russische cultuur. Uh, en wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat ik een soort... Uh, ja uh, intermediate uh, ben. Hè. Dus uh, zeg maar uh, ik begrijp heel goed bij de culturen en uh, misschien is dat een rol die je dan speelt als hm. Europeaan. Zeg En nu is er veel nieuws deze weken. Noorwegen, de aanslagen, financiële crisis, rellen in Engeland. Volgt u dat nou ook vanuit Moskou of zit u met uw hoofd dan al helemaal in de ruimte? Uh, Nee, ik volg het wel uh, op Twitter. Ik bedoel, het is heel simpel. We uh, krijgen uh, alle berichten komen. <laughs> dus als je er eventjes het open doet, dan heb je meteen, ben je meteen alweer bij... met wat er allemaal speelt in de wereld. Uh, en uh, ja, sommige dingen die ga, je, ga je wat dieper volgen. Maar inderdaad, een groot deel van de tijd zit natuurlijk in de training. Uh, en de voorbereiding daarvan. Dus uh, het tv kijken, dat zit er niet in. Dus André Kuipers, succes de komende tijd nog in Moskou. In november uh, gaat het allemaal gebeuren. En tegen die tijd hebben we uiteraard uh, nog contact met u. Prima, Dank. Bedankt. Dag. Dag. André Kuipers was dat vanuit Sterrenstad bij Moskou... waar hij dus aan het trainen is. En als u uh, die trainingen goed wilt volgen, ga naar het webblog van NOS.nl... want daar schrijft hij nou om de paar dagen ontzettend leuke verhalen daarover. Na vijven zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan aandacht uiteraard voor de rellen in Londen... en de voorbereidingen die getroffen worden voor vanavond en vannacht. Tot zometeen. Vanavond BNN Today. Ja, we waren een beetje een hobbybeentje inderdaad. Ja, kijk, Dat klopt. Ja, ja, dan in ben je beentje. <laughs> Vanavond om half negen op Radio 1. Anne, hoeveel koeien bij je water? Ik heb daar nog uh, niet echt een antwoord op gekregen, maar ik denk niet zo heel veel. Dat is een klein. <laughs> Luister en kijk mee op Radio1.nl. Hackney is maar een mel verderop. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.